Er wordt steeds meer bekend over de achtergrond van Fouad El... de vermoedelijke dader van de schietpartijen in Rotterdam vorige week. De man van 32 zit vast voor het doodschieten van drie mensen. Mijn collega Remco Andringa vertelt dat wat er nog meer bekend is over Fouad El... Ja, dat Fouad El zijn huis uit moet. Dat is op 30 augustus bepaald door de kantonrechter in Rotterdam... omdat hij een aantal maanden zijn huur niet had betaald. De woningcorporatie van wie hij huurde had die zaak aangespannen... Hij zou daarnaast ook eerder bij de politie bekend zijn voor onder meer dierenmishandeling. Woensdag wordt bepaald of El langer blijft vastzitten. Een flinke klus in Frankrijk. Daar zijn ze begonnen met het vaccineren van 64 miljoen eenden tegen vogelgriep. Dat was hard nodig, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, want het begint uit de hand te lopen en het virus duikt in steeds meer landen op. De hele operatie om het virus de kop in te drukken gaat een jaar duren, zegt correspondent Frank Renaud. Eenden krijgen nu hun eerste prik en na een paar weken volgt er een herhaalprik. Want het vaccin is pas actief na die twee prikken. En daarna is er ook nog een vervolgtraject met controles. Elke maand moet de dierenarts ook langskomen. In Nederland wordt er nu eerst een proef gedaan. Als dat succesvol is, wordt het hier ook landelijk uitgerold. En ondanks het debakel van vorig jaar willen een hoop Nederlandse artiesten naar het Songfestival. Bij Avrotos zijn meer dan 600 liedjes binnengekomen, vertelde de voorzitter van de selectiecommissie op Radio 2. Engelstalig is het uh, meest uh, voorkomende, is mm -hmm. de meest voorkomende taal. Uh, in het Nederlands zijn er ongeveer 100 liedjes. Mm -hmm. uh, en er zijn ook allerlei andere uh, tekstregels of sommige liedjes zijn helemaal in een andere taal. Er is Italiaans, er is Duits, er is Spaans, er is Frans. Duits? Ja, heel veel talig. En het is een behoorlijke kluif om uh, al die liedjes te gaan beluisteren. Dan bieden uiteindelijk de opvolgerwoorden van Dion Cooper en Mia Nicolai door in december. Het weer in het zuiden veel zon en warm, 25 graden. Op andere plekken meer wolken en koeler, een graad of 21. Komende nacht trekt het dicht, vooral morgen vallen er wat buien. En het wordt morgen hooguit een graadje of 18. ZFM, verkeersupdate: verkeersupdate.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 En tijdens uh, onze race radio uitzending van een paar weken geleden... tijdens de Dutch Grand Prix... stond deze single op uh, pole position, kreeg hij extra aandacht... Jorge Gloria uh, Ruperes en uh, Living on the Island. Lekker hoor. Welkom terug uh, trouwens, luisteraars en uh, of Veuge. Ja, we Rob hebben weer een vol uur Zandvoort op zaterdag. Ja, in dit uur hebben we aandacht voor natuurlijk de uitjes. Zoals morgenochtend. Ja, daar gaat Rob heel vroeg op. Want hij ja, moet zeven om... uur staat de wekker hoor. Ja, zeven uur staat de wekker. Want acht uur moet hij namelijk op het kopje van Bloemendal zijn. daar gaat hij samen met andere mensen drie uur lang tot elf uur kijken... Naar de vogeltrek, ja. Het is, of uh, naar de trekvogel. De, ja, naar nou, vogeltrek staat hier. Dat is het, uh, georganiseerd door het uh, IVN... IVN zuid kennemeland En uh, het is een. Uh, de trek in indrukwekkende aantallen zijn ze onderweg van het uh, noorden naar het warme zuiden. Nou ja, het koude noorden. Dat, dat, dat schrijven ze dus niet meer, hè? het koude noorden. Want dat is natuurlijk door de klimaatverandering. Is dat, moet dat genuanceerd worden. En uh, het grappige is, dat wist ik niet. De kust van zuid kennemerland ligt midden in het parcours van de belangrijkste trekroute.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 En bij de koningin Wille op het kopje van Bloemendaal. Ik ga er zeker even heen, Beno. Uh, nou, nou, ik wens je heel veel ple plezier. Tuurlijk, ik, ik, ik ga... maak wel een paar foto's. Oh ja, ja. ja dan hebben we de foto's nog, toch? De, dan hebben we de foto's zeker. nog. Zeker. En verder in dit uur natuurlijk voetbal. En nog veel meer andere uitjes, want er zijn er weer heel, heel veel. Ja, de wedstrijd is trouwens wat later begonnen. Dus we gaan vandaag ook wat langer door hè, dan kwart over vier met het uh, voetbal.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 I'm yeah. yeah.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 came inspired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 Ja, hoe is het daar? Wacht, wacht. Het is uh, spannend, uh, Rob. Het is vast te dat het iets sterker is. Maar wij begonnen al met een, uh, twee spelers misten die vorige week heel belangrijk waren. Dat was Fernando en Jesse. En zo, uh, meneer minstens viel uh, Raymond uit. Daar was ik al bang voor. Die was geplaceerd. Die is vervangen door Novel. En even later is het Milan die uitviel. En die uh, is vervangen door Ferland Bauma. Een leeftijdsgenoot van hem. En we zijn wel nu in de aanval. Er is één goede kans geweest voor hem. Uh... En nu hebben wij een hele goede kans, maar die wordt gemist. Dat is jammer. <tie> maar het is, eigenlijk is het gewoon dat de kastikum iets sterker is. Ja, oké. Okay, maar uh, wij hebben ook een uh, verre van een compleet team uh, vandaag. Ja, we zijn het zijn nu al. Op dit moment vier het niet bij die er vorige week wel bij waren en dat is wel een gemis. Zeker. Dat is bij, uh, Fernando en Jesse die vorige week echt uh, uitblinkers waren, wat ik heb vernomen. Dat is jammer dat je die nu mist. In het verleden jaar moesten we ook uh, veel spelers uh, op een gegeven moment uh, uit het uh, tweede halen om uh, SV Zandvoort uh, te versterken, is dat uh, nu ook eens zo of hebben we voldoende spelers? Ja, er zijn er voldoende, maar ja, we zijn er al twee vervangen. Ja, en dan gaat het er hard. Ja, je, dus je, je hebt ook al een wedstrijdje gespeeld, dus, uh, dus ik ben benieuwd hoe ze het volhouden. Oké. Okay, nou... Op gras, het is wel een mooi grasstoot, maar dat, wij zijn er toch niet gewend. Dat, en dat merk je altijd, dat het uh, toch zware voetbal is voor ons. Ja, is het nou zo dat er uh, steeds meer uh, gewone uh, grasvelden bij uh, komen bij uh, clubs? Nou, nog niet echt hoor. Dat, uh, die indruk heb ik niet. Want kunstgras is voor de gemeente toch wel het meest goedkoop om daar te op te toehoog. En voor het onderhoud zeker. Inderdaad, alleen uh, niet meer uh, die korrels uh, er tussendoor, uh, zeg maar. Nee, want wij hebben nu echt een, bij ons hebben we een heel mooi grasblad gekregen met, uh, met uh, kurk ingelegd. En, dat, en voor de jongens is dat heel prettig. En het ja. loopt lichter en het is minder vervuilend, natuurlijk. Ja, maar dan nu op gras, dat is ja, toch wel een stukje zwaarder. waarder. Ja, zeker. Tuurlijk. En op dit moment is het... Uh, we wel een... Dat, uh, <coughs> ik sta achter half En je houdt de uh, achterhoede wel heel goed uh, dicht. En dus, <laughs> dus de verdediging, daar ligt echt wel het accent op vandaag. Ja. Want geen toppen tegen is, uh, is in ieder geval wel een gelijkspel. En uh, als je dan zeker in deze situatie er eentje mee pikt... Die is hartstikke mooi. Zeker, even een uit de, de counter scoren en dan ben je er ook. Ja, dat zou altijd lekker zijn. Maar, je biedt het gebied naar te zeggen dat wij slechts één kans hebben gehad. En die was zojuist, die appel. Ja, Oké, oké, oké. Dus, uh, nee, ja, nog steeds 0-0 dus, uh, Jan. Maar uh, ja, het, het stroomt ook niet over van de kansen. Ja. U zit weer, kan je maar die avond. Hij wordt heel goed geklokt door uh, Koen Michielsen. Maar je hoort het, hè? Ja. Je hoort dat er gekozen wordt, hè? Ja, ze zijn uh, fanatiek genoeg, in ieder geval. Ja, absoluut. Ja. Maar dat is, is wel lekker om te horen. Ja, zeker. Ja, precies. Een beetje, een beetje power erin. Ja, natuurlijk. Helemaal goed. Nou, mocht er veranderingen in de stand komen, horen we het van je. En anders komen we het begin van de tweede helft weer bij je terug, Jan. Dankjewel voor dit moment.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 Baby, I see your mystery But it's alright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 never hurt you anymore, I guarantee So we can let our love run free And it's all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 Middag of avond, dat weet ik even niet. Dat moet je even nakijken. Bij, want er is een mesingfeest in het Wapen van Zandvoort. Het André Hazes mesingfeest. Ik, ik, ik kijk even. Volgens mij is het morgen. Morgen aanvang, 1600 uur in het Wapen. Gratis entree eh, en diverse live optredens. En, eh, dus dat is hartstikke leuk. En dan gaan we nog even naar de buren. Um,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 Laat laat mij nu toch met rust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 echt boven je hoofd kunnen zien. Ja, bloed, zweet en tranen... en al ja, die uh, grote ja, nummers, die ja. kennen we allemaal wel. Ja, ja, ja. Zeg Rob, ik weet niet, heb jij het uh, gelezen... maar of gezien zelfs, uh, in ieder geval de mensen... die op het strand hebben gelopen... die hebben het uh, afgelopen donderdag wel gezien... dat er een... Uh, even kijken, het was... Het Noorderlicht? Nee, het oh. was een strandtekening... en van 30 bij 40 meter... en dat uh, werd gemaakt door de strandkunstenaar Sam Dugados...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 En wat is dat nut? Dat is. Uh, even kijken, dan moet ik even door do scrollen. Wat is het nut eigenlijk? Ik kan me trouwens niet, niet zo goed voorstellen dat een, uh, een walvis uh, een zeewier voor de lol met zich meedraagt. Uh, maar goed. Um...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 Uh, ja, ik zie je Marcos. Tenminste, kijken we. Kijk, ik heb het eigenlijk te kijken, ja, he, Marco. Heb je erover? <laughs>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 Last plug for the new 780s from the SOS band. It is uh, Just Be Good To Me in the 12-inch fashion.